Clement Peters met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Den Haag is vanmiddag een dode gevallen. Volgens Omroep West gaat het om de leider van een Arabische onafhankelijkheidsbeweging uit Iran... die al tien jaar in Nederland woont. Teheran houdt de beweging verantwoordelijk voor een aantal bomaanslagen. De politie kan de identiteit van de doden in Den Haag nog niet bevestigen. Een ooggetuige zegt dat de vermoedelijke dader is opgepakt. De dividendbelasting wordt geschrapt omdat grote bedrijven daar tijdens de formatie op hebben aangedrongen. Volgens de onderhandelende partijen hebben Shell, Axo Nobel, Unilever en Philips gezegd dat het een positieve invloed zou hebben op het ondernemersklimaat. De maatregel kost 1,4 miljard euro, tot woede van de oppositie die opheldering wil. De Britse minister van Ontwikkelingssamenwerking, Patel, is opgestapt. Ze lag onder vuur omdat ze tijdens haar vakantie heimelijke ontmoeting heeft gehad met Israëlische functionarissen, onder wie premier Netanyahu. Ze had dat niet gemeld en dat is tegen de regels. Er zijn steeds meer Albanese bendes actief in Nederland. In een jaar tijd is het aantal incidenten met Albanese verdachten gestegen van 300 naar 1000, blijkt uit cijfers van de politie. De Rotterdamse korpschef Pauw zegt in Nieuwsuur dat de Albanese in staat zijn om grote partijen drugs te importeren uit Zuid-Amerika. Dik advocaat blijft vaag over zijn toekomst bij het Nederlands Elftal. Van zei hij tegen Schotse journalisten dat hij na de komende twee oefenwedstrijden stopt als bondscoach. Vanavond zei hij na de training van Oranje dat hij na de wedstrijd tegen Roemenië van aanstaande dinsdag zal vertellen of hij wel of niet beschikbaar is voor contractverlenging. Het weer. De komende uren kan er plaatselijk mist ontstaan. Vannacht koelt het af naar 2 tot 5 graden. Morgen wordt het 10 graden. Eerst is het nog droog met zon, later raakt het bewolkt en gaat het soms regenen. Vanaf vrijdag is het wisselvallig.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 Wat met Holland staat geschetst kan met kleur.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 of peace.